Is Onderduid Nederwind met het NOS-journaal. Hulporganisatie werkers terug uit het vluchtelingenkamp Dadaab in het noorden van Kenia. Het besluit volgt op de voering van twee Spaanse medewerksters. De twee werden gisteren in het kamp aangevallen en meegenomen. Vermoedelijk door leden van de radicale islamitische beweging Al-Shabaab uit het Nabuge-Somalië. In het kamp Dadaab verblijven ongeveer een half miljoen Somaliërs die op de vlucht zijn voor hongersnood, droogte en geweld in hun land.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 Specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut doen onderzoek, onder meer in de tuin van het huis. 21-jarige Farida wordt vermist sinds augustus vorig jaar toen ze na haar werk niet thuis kwam. Maanden later werd haar fiets gevonden in een sloot. En bij een grote zoekactie in een bos werden daarna ook haar sleutelbos gevonden. De politie trof vannacht de spullen die naar haar kunnen leiden aan na de arrestatie van drie mannen en een vrouw. Ze werden opgepakt vanwege heling en straatroof. Dan het weer, vannacht helder, plaats ik meeste minima rond het vriespunt. Het weekend is zonnig, smiddags wordt het een graad of twaalf. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Wassenaar en knooppunt Burgerveen. En de A58 Breda-Eindhoven tussen de knooppunten Galder en de Baars. Tot zover de verkeer.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 The world keeps revolving They say the next big thing is here That the revolution's near But to me Hier in casa had de flair. Er was een beter doosje, er rocky een und En alles liep. We kamen kamen Es was om um 1780 en in de mode banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, waar wo jedermann bekannt Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er war so populair Er war zu exaltiert, genau das war sein Er war ein Virtuose, war ein Rocky Idol Und alle oft noch hatte Cap'n, rock me up my dance Up my dance, up I'm gonna rock me up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 show you.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 like this oh,